Levi van Eck met het NOS-journaal. In Beek en Donk in Brabant is een touringcar tegen een huis gebotst. Daarbij is de chauffeur van de touringcar overleden. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. De bus was kort voor het ongeluk van de weg geraakt. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Op foto's is te zien dat de bus ook auto's heeft geraakt... voordat het voertuig tegen de muur van het huis in Beek en Donk tot stilstand kwam. Bij een mesaanval in de Duitse stad Solingen zijn zeker drie doden gevallen. Volgens persbureau DPA zijn het twee mannen en één vrouw. Ook raakten vijf mensen zwaar gewond. Het incident gebeurde op een feest in de binnenstad ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Solingen. De dader is op de vlucht geslagen waarna de politie een klopjacht begon. Er is nog niemand aangehouden. De Duitse politie gaat uit van één dader.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 De Amerikaanse onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy... heeft zijn steun uitgesproken voor de republikein Donald Trump. Kennedy trekt zich terug uit de race in tien belangrijke swing states. Dat zijn staten waar republikeinen en democraten gelijk opgaan. Hij doet dat zodat zijn aanhangers dan op Trump kunnen stemmen. Het weer op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 14. Komende dag begint bewolkt, later meer zon en 25 tot 30 graden...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 I call you up and you're not at home. But oh girl, what a surprise! I can't describe this fear inside. So I'll oh, yeah.